Clemens Peters met het NOS Journaal. VVD'er Edith Schip... in de dagen bijkomen van de campagne... ...om maandag uitgerust van start te kunnen gaan. Woensdag moet Schippers haar conclusies klaar hebben... ...want er volgt donderdag een debat in de Tweede Kamer. Schippers noemt de tijd die haar gegeven is krap.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 Op Sicilië zijn bij een uitbarsting van de Etna zeker tien mensen gewond geraakt. Het zijn toeristen, wetenschappers en een team van de BBC. Een lavastroom die in de sneeuw terecht kwam veroorzaakte een enorme explosie. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de buurt waren van de ontploffing. De Etna is de afgelopen weken weer actiever geworden. Begin deze maand begon de vulkaan lava te spuwen. In het onderzoek naar het seksfilmpje met Patricia Paaien is een man van 39 uit Beverwijk aangehouden. Hij is volgens de politie betrokken bij een account op sociale media waarop de beelden zijn geplaatst. Bij de doorzoeking in de woning van de verdachte heeft de recherche computerapparatuur in beslag genomen. De man is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De recherche sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.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 Het weer. De bewolking neemt toe en het gaat regenen. Die verdwijnt in de loop van morgenochtend. En dan wordt het s middags droog met soms zon bij 9 of 10 graden. In de avond gaat het dan opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Alternative FM. Sorry hoor, maar ik zit naar dat nieuws te luisteren. En sommige mensen krijgen ook echt alles voor elkaar om met een auto de liftschacht in te rijden en dan vervolgens ja op zijn kop ergens te belanden. Het is onvoorstelbaar, maar het gebeurt er echt. Lay dawn will come it's all right you're tired it just takes time dark with me feel your way through the dark you never let nobody near now you're here there's no need for words I can't make it disappear But you know I know how much it hurts Feel your way through the dark Uh, there may not be much I can do But as long as it takes To mine. You'll be fine. The dawn will come tweede nummer wat je hoorde dus van de, de, het album, tweede track. Ja, het, het is de a, zevende track op het album uh, van het eerste album wat Ruud Hameling heeft uitgebracht. Uh, Erasing Mountains Through the Dark. Uh, er was een periode en dat heeft, uh, die band heeft bestaan tot en met 2015. Cloud Machine, daar, uh, daar is hij al eigenlijk min of meer zijn bekendheid. Was ook min of meer een beetje zijn band. Maar uh, in 2015 besloten ze allemaal om de stekker eruit te trekken. En Cloud Machine is geen onbekende voor CFM. Want bij onze voorlopers, namelijk bij Wilco en bij Martijn... zijn, uh, zijn deze mensen ook aan bod geweest in het programma Breed. Toen nog eigenlijk voorloper van Alternative FM. Dus dat weet je dan ook weer. Maar goed, voor u wordt het dan uh, weer een uh, terugkomen bij CFM Zandwoord, Maar dan wel bij Alternative FM. Ik hoop uh, dat het nu wel lukt. Eerst dat, uh, was het tegenwind. De tweede keer was het een uh, griepje. Dus uh, of het nu bij de derde keer. Ja, Marcus, jij uh, had het over een uh, nieuwe trend geloof ik. Hè? Uh, in, uh, in dat opzicht. Uh, ja, nou, ja, dat uh, iedereen die bij ons live moet komen <lacht> spelen... op een of andere manier ziek uh, verhindert <lacht> ja. of... We dus hebben alles nu de... al gehad. We, we, ja, gelukkig hebben we vorige week uh, eindelijk het dan voor elkaar dat, uh, dat de eerste. Dus laten we zeggen dat de bal gebroken is voor uh, 2017. Dus uh, dat, daar houden we dan maar ons aan vast. Goed, morgenavond is dan uh, de finale van de Rob Agna-woord. Uh, we gaan uh, eventjes weer terug naar een aantal uh, van die mom momenten. Want we laten nu horen de finalisten die zich geplaatst hebben voor morgen. En uh, het woord is weer aan PV Fischer.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 Kortom, laten we daar naar nou luisteren en geef alvast een warm applaus voor pastinaak en de vergeten groente.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 Breed, hij is zo blauw als de zee. Hij eet papier en zwarte inkt, en wat hij uitspuurt. Van het leven. Welke In... vraag zijn... Zou...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 Goed, dank jullie graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan zijn we nu bij het allerlaatste nummer aangekomen. Gelukkig zijn er nog een heleboel andere pintjes vanavond. Maar, maar het laatste nummer is niet zomaar een nummer. Jullie hebben het al eventjes in de intro kunnen horen. Dit nummer gaat over kapper Frans. Het gaat door. Waar? Andere? kapper, heel goed, heel goed. Nou, we gaan niet te veel woorden uh, kwijtmaken aan Kapper Frans, want het nummer spreekt voor zich: Kapper Frans. Oké, heel Ik kip je haren als de zon schijnt. En ik keer de snoer van je gezicht. Ik doe niet moeilijk al. Ik een player. Ja, ja, mijn haar zat altijd, Dat is altijd goed. goed. En mijn, en mijn moeder, moeder zei steeds. steeds. En ik keek opzij, maar ik had Allee. geen. Idee. Ik ben de Jongens, meisjes, hondjes en kats advocaten, voeten, boeren, ditjes en datjes Ik maak geen onderscheid Ik heb alleen maar tijd. Het is de hoogste tijd voor je ja voor je meid Ik heb kapper Ik heb heel veel zang. Maar we gaan in de Hoe geknipte worden door mij Ik ben kapper ka ka ka ka ka ka ka Ik ben Black man, my go op mijn kindje passen. De tijd van rustig zijn is hier. En ik moet er gaan minderen met. Mom ja. geknipt worden door na. Wauw! Wat een uh, prachtig begin van een nu al onvergetelijke avond, jongens en meisjes, dames en heren. Pastina, kunnen we vergeten groente? Oh, ik denk dat er komt een buiging. Oké, okay, nee. Ja, je, moet, je moet, de een buiging maken. Als ze zo gaat staan. Nou, ja.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 Fuck daar wat, goeienacht man! Zijn jullie klaar op de feesten? Heb jullie het naar je zin? Ja? Yeah. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik wil zometeen dat jullie samen met mij het dak eraf gaan blazen. Ja? Yeah. Ja? Yeah. Call me down So I can feel And I design the armor Ja. die uh, nu helemaal bij zit te komen is Peer. Van Peer Pressure. Nou, want... Ja, uh, want ik denk, nou, als ik zo uh, uh, het, het uh, alles spatten ervan vanaf. Ja, als je 20 minuten doet spelen, moet je 20 minuten alles geven. Ja, dat uh, uh, dus uh, ik, ik, ik, ik heb zitten luisteren, maar ik zeg net tegen je, voordat uh, de microfoon aanging, uh, hier kan je mij midden in de nacht uh, van wakker maken. Ta jaren tachtig met, uh, met, met, met 70 uh, hoeks en groes. Ja, maar ik ga, gaan we je binnenkort even uh, s'nachts wakker maken. <lacht> nee, ja, te gek om te horen, dankjewel. Ja. je wel. Wat, uh, de stijl, funk? Funk, gebaseerd, funk gebaseerde uh, popliedjes ja? met uh, hip hop en R&B invloeden. En dan, ja, maar dat, uh, dat, dat haalde ik er ook nog even ja. uit en dat is niet alledaags.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 She's a true beauty with no imperfection. Tension in the room when she enters, she will act a super offender. When you see her, you will surrender to a way, The way she moves, I don't know how, but keep on doing what you do. Bust the move, tracks attention from for my little crew. Tell place it, oh, so cool. Cause when I saw her, I felt pretty, pretty. Please make her mind, but it ever does well as time. Cause when she rides with my rajah, it's my dance. I'ma do my thing to you, girl, I'ma sing to you. And you can do that thing you do. I don't think I what I can't refuse, I can't refuse okay. I said you're messing with my mind now I keep on wasting all my time now And I can't refuse, I can't refuse I keep on messing with my mind Keep on wasting all my time Okay, okay Okay, okay What do you think do, liebe mensen? Okay <laughs> Are you ready? Give me some keys, please. Oh, Oké okay. okay, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, mensen. Lieve mensen. Lieve mensen. Op mijn del, gaan we z'n allen even wat funky dansen. Let's go. Let's go. Let's go. In 1, 2,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 Juist. Ze hebben ons met, bij verrassing te pakken. We stonden hier nog even gezellig te kletsen en er moest nog gestemd worden. Maar volgens mij is dat inmiddels ook al gebeurd. Um, ik, ik zie dat de houtmensen naar boven zijn gerend en uh, achter de bar zo'n beetje verstopt zitten. Jongens, jullie kunnen nu weer naar voren komen. Ik weet niet wat, uh, wat jullie probleem is, maar er gaat gewoon weer een band optreden. De Band nummer vijf van vanavond. De voorlaatste alweer. En... Uh, ja, je denkt 5 keer 20 minuten, maar het lijkt wel of we echt al uh, dagen bezig zijn. Zo, uh, zoveel variatie en zoveel indrukwekkende dingen gebeuren er hier op het podium. Maar, uh, leuke mededeling, want we hebben naast uh, de Rob Acta Awards ook altijd nog de Flinties trofee. En de winnaar van de Flinties trofee, die gaat dus in de laatste voorronde van de Rob Acta Award meedoen. En deze jongens, dat zijn winnaars, want zij zijn de winnaars van de Flinties trofee. Vandaar dat ze hier staan, jawel. Alleen daarvoor al, inderdaad, applaus. En ze sturen mij zo'n leuke biografie toe dat ik die gewoon in, uh, integraal aan jullie uh, wil voorlezen. Ik wil hem gewoon met jullie delen, daar gaat het om. Um, dit is een jonge melodische hardcore punkband met invloeden uit de jaren 80 hardcore punk. Hedendaagse metal en een vleugje eigen krankzinnigheid.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 have to take out their families. When you get these terrorists, you have to take out their families. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Look, we're going have a border. It's going to be a real border. We're going to build a wall, and it's going to be a serious world. I want surveillance of certain bots. You so okay? want surveillance. I want surveillance. I want surveillance. I Ha, <laughs> ha. And it makes me sick A country full of racism A country full of lies It makes me wonder why It makes me wonder why De vijfde band van vanavond, dat is Total Seclusion. Zeg het goed hè Sam? Zeg het goed, ja dat is uh, correct. Dat zijn we. Uh, even voor de introductie, voor de mensen die uh, dan uh, de compilatie terug horen. Uh, jullie zijn ingestroomd via de Flinties. Ja, Wij uh, werden uitgenodigd om uh, bij de Flinties trofee te spelen. Ja. En uh, ja, die hebben we per ongeluk gewonnen. Per <laughs> ongeluk. Ja, ja. Wat, uh, wat kan je over die avond nog uh, uh, herinneren? Nou ja, we werden gevraagd om mee te doen en we dachten van ja, we kenden die mensen daar wel een beetje. En we dachten, nou leuk, leuk optreden. En wij verwachten nooit zoveel bij dat soort dingen, dus dan gaan we daar gewoon heen en gaan we lekker spelen. En toen aan het einde van de avond dachten wij, van er zijn een aantal bands in, waar, waarvan wij gewoon dachten van die, die gaan dit winnen. En toen uh, was het, uh, de winnaar is Toad Seclusion en toen schrokken wij wel een beetje. En toen kwamen we daar op het podium en toen uh, dachten we, het kan dus wel als punkband dat je zo'n avondje wint. En dat was een soort van, ja dat was wel mooi. Punk, daarmee is ook meteen even de muzikale richting aangestipt. Uh, waarom uh, Punk, uh, Jan? Um, ja, het was wel iets waar we allemaal wel iets uh, al qua fandom zeg maar, hadden. En uh, Tom die begon eigenlijk met het schrijven en die uh, trok al snel naar Punk. En daar waren we het eigenlijk wel mee eens. Uh, maar we hebben wel nog veel uh, invloeden van bands die we allemaal uh, tof vonden. Zoals System of a Down, dat was wel meer uh, richting metal. Maar we kunnen het allemaal wel goed combineren in zeg maar, het genre punk. Punk is meestal uh, korte nummers. Een beetje uh, van... Uh, ja, Er zit ook nog wel een beetje een komische ondertoon in. Of uh, zie ik dat wel een beetje verkeerd? Nou, we kunnen wel zeggen dat er in, in songteksten die we schrijven... Wel een soort cynische, sarcastische, onderliggende... Trap in je... Trap in je balk? <laughs> ja. Oh. Trap in, trap in je eigenlijk... balk. En uh, ja, gewoon niet echt zozeer grappig. Want we menen het wel, maar... Uh, ja, cynisme. Dat is nodig. Is, is het ook gelijk meteen een soort uh, protesten-genre jullie? Nou, wij, wij zijn nooit zo heel erg actief met, met ja, politiek of zo. Maar toch hebben we altijd wel een hele duidelijke mening. En het is altijd gewoon goed om over frustraties te schrijven. Want dat is iets waar je gewoon makkelijk over uit kan laten. Dus dat is wel gewoon... Waar je dan naartoe neigt dan. Is dat ook iets waar jij naar uitkijkt als je wekelijks staat te repeteren in de ruimte. Dat je dan meteen ook je frustraties kwijt kan of niet? Ja, je, je gaat de hele week door. Hè? Je ja. ziet allemaal dingen gebeuren in je leven. En dan denk je van, nou god almachtig, waarom gebeurt dit in godsnaam? En dan kan je aan het einde van de komende week zie je deze vier, drie jongens. Gaan gewoon lekker keihard muziek maken. Is, is de accu dan ook weer opgeladen jongens of niet? Ja, het is meer eigenlijk, je, je laat eigenlijk juist een beetje op. Het oefenen, tenminste, ik ja. want ik, ik, ik zit. Ja, je zit in een soort roes de hele week en een soort, soort, soort tunnel vision eigenlijk. Waar ik eigenlijk persoonlijk een beetje in zit, en dan als ik ga oefenen, dan uh schreeuw ik het er allemaal even uit en dan vervloek ik iedereen die ik, uh, die, die ik tegen ben gekomen die week. En dan ben ik weer opgeladen op maandag en dan kan ik weer normaal doen. <laughs> dus weer in, uh, in, de, in de richting. dus weer, Ja, kijk, ja, zo, zo werkt het. Uh, ik vind dat jullie wel uh, redelijk gedisciplineerd uh, bezig zijn, jongens. Kwa, qua band, qua hoe we het... Ook. Maar ja, nou het gaat wel lekker de laatste tijd in ieder geval, qua optredens en zo. Uh, dit soort dingen dan ook weer, dan, dan wil je iets en dan komt er weer een andere gig uit. Ja. En dan hier zien andere mensen ons weer en die willen dan weer ons op hun dingetje. het dus gaat wel lekker zo, ja. Uh, geef ik de afsluiting aan uh, Sam. Uh, waar kunnen ze jullie vinden? Uh, we zijn te vinden op Facebook, uh, Total Exclusion. Dit uh. zo? Sorry? Dat yeah. is alles? Nou ja, Bandcamp, YouTube. Oké, okay, okay, dus... Uh, Total Exclusion. Oké, okay, dank jullie wel. At La Belle Iquipe restaurant, 19 people are killed in an attack using assault rifles. At the same time, three men carrying weapons arrive at the Bataclan Theatre. They enter the venue and open fire on concertgoers. Police storm the building, killing one attacker. The other two detonate suicide bombs. At least 80.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 is proud of all the souls that die They tell me that the reason is they and that we are too late to recover from disaster. Time's going faster. The troops, they are taking their place while we are all waiting for things to get better. Deep inside, we know When they go wrong, give me a reason to be afraid to die when they die. Beat us, beat us, they bomb us, they kill us. Curse all the Christians while we. Dankjewel bij Wahltoots seclusion. Dames en heren, jongens en meisjes, voorlaatste bent van vanavond. Ciao, ciao, En dat was hem dus. Uh, de compilatie van de finales, want ik had nog twee seconden de tijd om het spelletje wat ik hier heb om af te maken. Maar goed, het is me wel gelukt. We hebben er nog tijd over. Ocean is dus een van de tracks die terug te vinden is op The Hatch van Lenya. Daar gaan we nu naar luisteren. 嗨 blijft dit eh, toch wel een van de meest opvallende tracks eh, vinden van de Hatch. Het laatste nummer wat eh, daarop staat, Ocean, van Lenya. dat heeft dan eh, vooral eh, te maken met dat eh, mooie gebruik van de viool in dit nummer. Ik moet alleen nog even na, eh, luisteren van waar het nummer dan ook echt over gaat. Dus wat meer naar de tekst. Dus dat eh, komt nog wel aan bod. Volgende week dan uh, is hier dan heeft Marcus eigenlijk helemaal niet zoveel te, te doen, want dan uh, staat er alleen maar een DJ hier uh, te spelen. Dat is DJ Dylan, beter bekend onder een Low Erect Sound System, dus die samen met Mike en dan uh, gaat hij uh, een aantal dingen laten horen van de laatste en eigenlijk net verschenen EP die zij hebben uitgebracht. En ja, we hebben nog wat tijd over, dus zeggen Marcus en ik in koor. Tot, Tot volgende week. week, maar eigenlijk morgen. Ja, inderdaad. Morgen zijn we er ook. En uh, we sluiten af met uh, deze van Low Edict Sound Stimpsen. En dat nummer heet, dat heet Together. En morgen, uiteraard, zijn we live vanuit het patronaat. En ik, zei de gek, zit al gewoon hier. En dan zal er het nodige uh, geweld aan popgeweld uh, te horen en te beluisteren zijn.